Tien uur door Almegens met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft strenge maatregelen aangekondigd... om de instroom van migranten in Groot-Brittannië te beperken. Tijdens een toespraak in Ipswich zei hij dat de Britse soft-touch verleden tijd is. De netto-immigratie moet volgens Cameron omlaag... van honderdduizenden per jaar naar tienduizenden per jaar. Hij wil bovendien voorkomen dat Roemenen en Bulgaren... volgend jaar massaal hun heil gaan zoeken in Groot-Brittannië...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 De Amerikaanse inlichtingendienst CIA helpt bij het leveren van wapens aan rebellen in Syrië. Dat schrijft de New York Times op basis van gesprekken met diplomaten en rebellenleiders... en een analyse van vluchtgegevens van militaire vliegtuigen. Volgens de krant helpt de CIA sinds een jaar bij het zoeken van leveranciers... en de screening van rebellengroepen voor wie de wapens bedoeld zijn. Sindsdien is 3500 ton wapens en munitie naar Turkije en Jordanië gevlogen. Vanuit die landen wordt de lading met vrachtwagens Syrië binnengebracht. In Seattle heeft een man die een militair complex wilde aanvallen 18 jaar cel gekregen. Hij wilde het complex binnengaan met granaten en machinegeweren. Hij zei dat hij wraak wilde nemen voor de wreedheden door Amerikaanse militairen in Afghanistan. De politie was over zijn plannen getipt door een informant. Tiger Woods is weer de nummer 1 van de wereld. Na 125 weken is de Amerikaanse golfer terug aan de top. Woods zakte twee jaar geleden weg naar privéproblemen.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 Met Jack van Gelder. Een bijzonder goedenavond. Sportief gezien was het een zwarte dag voor Noordoost-Groningen. Sportclub Veendam houdt op te bestaan nadat het faillissement werd uitgesproken. En Dat nieuws zorgde voor veel emoties. Onder meer bij interim-directeur Piet Scholtens. Ik heb een berichtje gehad van een supporter. En die schreef... Als Veendam sterft, dan sterft er iets wat... Ons is. Ja, met Henk Kok praten we over de geschiedenis van de club... maar ook over hoe het zover heeft kunnen komen. Morgen gaat Oranje weer een stapje maken richting WK... en dat moet er natuurlijk wel worden gewonnen van concurrent Roemenië... volgens bondscoach Louis van Gaal een geduchte tegenstander. We spelen wel ongeveer hetzelfde systeem, maar... Dat doen ze met betere individuele kwaliteiten. Dus dan kan men ook wel een beetje weer inschatten dat het een moeilijke wedstrijd wordt. Ja, Nederland ligt op koers en ook de Belgen mogen dromen van een trip naar Brazilië. Ook zij gaan aan de leiding in hun pool en dat zorgt voor veel zelfvertrouwen bij de fans. Het is van de eerste. Dus. <laughs> en we zullen wel naar de Brazilië gaan. Hè. Ze trainen allemaal zeer goed en ze werken goed samen, dus ze komen er wel. Ja, Verder nog voor de situatie van titelverdediger Spanje. En we waren vanavond bij de oefenwedstrijd van Jong Oranje. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Ja. Voor de vierde keer in drie jaar tijd... is er een Nederlandse club uit het betaalde voetbal failliet gegaan. Sportclub Veendam, opgericht in 1894 is vandaag officieel in staat van het faillissement verklaard. De clubleiding heeft acht dagen de tijd om in beroep te gaan... tegen het uitgesproken faillissement. Volgens interim-directeur Piet Scholtens... was de ondergang van Veendam niet meer te voorkomen. We moesten bij de KVB een plan van aanpak indienen uh, eind deze week. En dan moesten wij dus uh, eigenlijk uh, keiharde de garanties op tafel leggen van uh, 7 ton. En voor volgend seizoen moesten wij dus uh, daarnaast zitten dus, uh, een gat in de begroting van uh, 3,5-4 ton. En die moet daar, daarna volgend jaar ook uh, gedicht worden. Dus bijna onmogelijke opgave. Veendam is eigenlijk van 1894 en 1954 begonnen aan de betaald voetbal. Twee keer gepromoveerd naar de Eredivisie, er dat waren de hoogtepunten. Maar de laatste tien jaar was er ook een structureel financieel probleem. Ja, we hebben eigenlijk vanaf het moment dat, het, uh, dat we het, ooit het stadion verkocht hebben in 2004 uit mijn hoofd... hebben wij dus eigenlijk structureel een tekort gehad. En, uh... Ik moet je even interoperen. Toen hebben jullie het stadion verkocht aan de gemeente voor 2,3 miljoen euro. Wat is daarmee gebeurd? Het was, ik heb vandaag nog nagekeken, maar de getallen zijn net andersom. Het is 3,2 miljoen. Zo, nog meer. En dat geld moest dus grotendeels afgelost worden... omdat er een, een, een, een hypotheek op het stadion lag... door de verbouwing en andere dingen. We hebben ook gelden daarin gestopt toen van Sport 7. Maar dus doordat door Vindam in de problemen kwam... moest de hypotheek afgelost worden. Dat lukte niet. En er was eigenlijk een noodzaak om het stadion aan Vindam te verkopen op dat moment. De gemeente? Of, ja, de gemeente Vindam dus. Maar dat was eigenlijk slikken of stikken toen op dat moment. En vanaf dat moment moest je je huur betalen en die huur, dat was een last... Ja, die huur is, heeft dus die hele periode van 2004 tot dit moment en nu het uh, volgende seizoen zelfs weer... Uh, heeft dus die twee tonen dus steeds als, als een last hebben we dat moeten dragen. Hebben we nooit kunnen oplossen, is een keer uitstel geweest. Maar dat blijft ons achtervolgen. Dus structureel hebben, hebben we steeds een tekort daardoor gehad. Ja. Structurele financiële problemen, maar je zit in een regio oost Groningen, Blinkt niet uit door uh, vele fabrieken en, en bedrijven. En de bevolkingsdichtheid is ook gering. Is daar ook een verzet? Ja, zeker. Wij, wij hebben eigenlijk in, in het oost Gronings gebeuren... hebben wij dus eigenlijk een uh, te weinig draagvlak. En de gemeente Vindam is natuurlijk niet de grootste gemeente. Een kleine gemeente voor betaald voetbal te bedrijven... als je dat vergelijkt met andere plaatsen in Nederland waar uh, betaald voetbal is... zijn wij eigenlijk, denk ik, de kleinste gemeente. Je hebt ook even naar de KNVB geweest. Die eisen op tafel legt 16 contractspelers ja, in de topklasse. Concurrent van de eerste divisie is dat anders. Ja, de, de eisen die zijn de laatste jaren of enkele jaren terug al enorm aangescherpt. 60 contractspelers voor verlichting en eisen, beveiliging, alles. We moesten toen in die tijd allemaal stoeltjes in het stadion hebben. Toen groeiden de, de, de bomen tot de hemel, maar we zitten nu in een andere tijd. Dat is niet meer op te brengen. Denk jij ook met weemoed terug aan de tijden van Frans de Munk in het doel bij de BV Veendam? Een dik nanniga, international, later Argentinië, Yuri Koolhoff. Trainer, zelfs beenhakker. Trainer Nol de Ruiter met Weemoed. Ja, hele mooie tijden zijn er geweest. Ik heb in, in die tijd liep ik ook bij Vindam. Dus en dan stond ik aan de, aan de overkant, noemen we het altijd op de dijk daar. Fantastische tijden geweest. Altijd heel mooi voetbal. was zelfs op zondag volgens mij nog. Ja. Doet het pijn? Ja, doe, dit doet heel veel pijn. Hier, hier is iets gebroken in Vindam. Uh, de lange leegte zal wel blijven. Maar de naam lange, lange leegte is in Nederland, die gaat verloren. Dus we hebben heel veel weggegeven vandaag. Dat krijgen we nooit en nooit meer terug. We praten verder over het gesneuvelde Veendam met Henk Kok... sportverslaggever in de regio Groningen en Veendam-kenner. Henk, we hoorden je net uh, in het interview. Goedenavond. Ja, dag, Jack. Uh, het financiële verleden van de club. In 2010 werd Veendam ook al failliet verklaard... maar toen was er een succesvol reddingsplan. Is het deze keer wel definitief? Ja, dat denk ik wel. Dat moet, uh, nee, ik, ik denk niet dat nog een groepje sponsoren... een, een konijn uit de hooghoed uh, kan toveren. Nee, daar geloof ik dit keer niet in. Wanneer en hoe zijn die financiële problemen nou eigenlijk bij Veendam ontstaan? Ik hoor iets tussen de regels door. Ik hoor Sport 7, zoals vele clubs, investeren en dat geld bleek er uiteindelijk dus niet te zijn. Maar ook drie, twee, tiende miljoen binnenkrijgen. Je weet dan dat je huur moet gaan betalen. Ik heb altijd het idee dat mensen niet kunnen rekenen bij een voetbalclub. Nou, dat, dat, is, dat is in dit geval niet zo. Het financiële draagvlak in Oost-Groningen is buitengewoon gering geweest voor de BVV-Vindam. Uh, de buitendorpen hebben nooit iets gemeen gehad met de betaald voetbalorganisatie. Winschoten had zijn eigen club WVV, uh, voetbal in de eerste klasse. Denk maar aan die periode van Jan Mulder en in die tijd Klaas Nuniga, Ari Haan, noem ze allemaal maar op. Amateur international Jan Blom. En die gemeenschap had nooit iets met de BVV-Vindam. Nabuurgemeente Munterdam ook niet. En, uh, ja, en dan en Hoge al helemaal niet. En ja er is natuurlijk wel eens iets meer uitgegeven dat er binnenkwam. Maar er is ook wel eens noodgedwongen gebeurd. De spelers hebben nooit zoveel verdiend bij de BVV in Dam. En de laatste jaren zijn het allemaal salarissen geweest... van pak pakweg rond de 40.000, 50.000 euro. En 50.000 euro is dan al veel. Is echt veel. Maar ja, er komt over het algemeen te weinig binnen. En uh, ik ga even terug naar drie jaar geleden. Toen uh, was er ook een faillissement. Uh, dat is weer opgeheven. Veendam is toen in beroep gegaan. Maar het faillissement was nog niet opgeheven. Toen werd Veendam weer geconfronteerd met een aantal belastingaanslagen. En toen is er ook een affaire Norder geweest. Ik kan het niet helemaal in detail meer uit de doeken doen. Maar die meneer Norder had om de licentie voor de BVV Veendam te behouden... was er op de begroting fictief een bedrag van 1 miljoen euro... We hebben ons toen allemaal afgevraagd hoe kan het toch in vredesnaam dat Vindam nu een begroting heeft van 3 miljoen euro terwijl het altijd ongeveer 2 miljoen euro was. Dat heeft een hele vervelende nasleep gegeven. In 2010 toen de curator Wim Ensinger uh, in staat bleek om het faillissement op te heffen, op te heffen de, de rechtbank uiteindelijk natuurlijk toen is het allemaal naar nul gegaan maar het seizoen was nog maar twee of drie maanden oud. Toen lag er alweer een schuld van 3 à 400.000 euro. Nou dat, dat is veel te veel voor zo'n organisatie als de BV uh, Ja, Veendam. maar ik blijf toch herhalen. Uh, je zegt net, er is misschien meer geld uitgegeven dan, uh, dan op een gegeven moment moest. Ja. Uh, er komt een fictieve miljoen. Ja, het is gewoon een rekensom. Uh, bij Heracles hebben ze het gewoon heel zinvol gedaan. En heel zinnig gedaan. Ja. Dit hebben we binnen, dat kunnen we uitgeven. En meer, meer hebben we niet. Dus uh, ik zie ook niet waarom Veendam meer moet uitgeven dan het binnenkrijgt. Nee. Want uh, de Champions League zat er niet in voor ze. Nee, nee, nee, dat mag je wel zeggen. Maar op een gegeven moment, kijk, wat er ook heel vaak is gebeurd en dat gebeurt wel bij andere BVO's, en dan mocht dit keer niet van de curator, mocht ook niet van de KNVB... dat bijvoorbeeld om de liquiditeitspositie te verbeteren... Ja, dan heb je al te veel uitgegeven natuurlijk... dan worden de bepaalde inkomsten die je dan uh, tegemoet kunt zien... in het volgende seizoen, uh, sponsorinkomsten, recetten... die mag je dan een beetje naar voren halen. Dan kun je de liquiditeitspositie van het seizoen... waarin je speelt op dat moment, kun je weer opheffen. Maar dan, nou, dan moeten dan... de knalharde bankgaranties zijn. Exact, exact. En het is ook heel vaak gebeurd... dat en de KVB is daar misschien ook wel eens mee bedonderd. Gewoon belazerd. Absoluut, en, en, en, absoluut ja. En dat de sponsorcontracten dan worden getekend... en stelt een sponsor die stelt zich garant voor 25.000 of voor 50.000 euro. Nou, dat contract gaat ook naar de KVB, zie je wel. Dekking voor 25.000 of 50.000 euro. En als puntje bij paaltje komt... als de BVV van je dames zo'n sponsorbedrag wil innen. dan geeft de sponsor niet thuis. Dat is gebeurd. We dachten op een gegeven moment, en dat is een ander facet... Uh, dat Veendam sinds 2010 voor drie jaar was gered. Toen is het zogenaamde pak van Kiel Winnenweer weer is gesloten. Uh, toen zouden tien sponsoren gedurende drie jaar lang 15.000 euro de man betalen. Dus 150.000 euro op jaarbasis, drie jaar lang. En bovendien zouden uh, twee andere uh, sponsoren... die zouden de huur betalen voor de BV Veendam aan de gemeente. Want die twee die zaten in de bouwsector... en die zouden een klus doen voor de gemeente. En toen heeft de gemeente een contract gesloten met die twee uh, bouwgiganten en daar is ook uit voortgekomen dat die bouwgiganten... die zouden de huur betalen voor de BVV Dam aan de gemeente. Nou, die klus die de gemeente had uitbesteed aan die bouwgiganten... die is niet doorgegaan. Van de gemeente Veendam zat financieel zelf ook in de problemen. En daar is ook weer uit voortgevloeid dat die bouwgiganten... de huur niet gingen betalen voor de BVV Dam aan de gemeente. Die tegenslag hebben ze ook weer gehad. Dan, daar, st ja, ja. daar staan ze volledig buiten natuurlijk. Duidelijk, maar nog even naar de realiteit. Het is heel erg als een club die in uh, 1894 is opgericht... er ja. niet meer is in de betaalde ja. voetbal. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar hoe moeten we ons dan nou echt uh, herinneren... in de betaalde voetbal behangen, behalve dat ze op de lange leegte spelen? Ja, nou, ik, ik, ik, ja, kijk, ik heb vandaag nog eens rondgekeken op de lange leegte. En dan kom je hele oude elftalfoto's uh, kom je tegen. En dan, dan word je ook een klein beetje weemoedig. Van die oude elftalfoto's doen je ook aan je eigen jeugd herinneren. Ik ging altijd met een vriend, Paul Annema, ex-verslaggever bij de Volkskrant. Ja. Ja, ja, die woonde, in, is nu met pensioen. Maar die woonde ook in mijn eigen woonplaats, Midwolda. daar gingen we 15, 17 kilometer fietsen. En één keer in de 14 dagen op de fiets van Midwolda naar Veendam. En dan gingen we kijken naar bijvoorbeeld Frans de Munk. Ik ging altijd achter de doelstelling bij Franse de Munch, die periode dat Franse de Munch je, kiepte. Toont je tussen allemaal vrouwen in, heb ik het idee. <laughs> ja, ja, ja, ja. was zeer populair, zeer populair. Als Frans een aardige wedstrijd had gekiept... Ge dan zat hij ook onmiddellijk na afloop... dan kwam hij onder de douche vandaan, buiten, gewoon gespanjeerd. <laughs> ja. Dan pakte hij zijn fietsje en dan fietste hij door Veendam... en zo hier en daar werd die fiets even gestald. Ja, ja, wat... Ja. Je hoeft koffie. Niet, hoeft de, er hoeft hoeft op niet op slot, hè? Kop, Kopje kop, kop, koffie, denk, <laughs> denk, denk ik. <hijen> <denk, denk, hijen> Kopje koffiekeeper? Ja, ja. <hijen> prachtig. Nou, dan stond je achter de doel van Frans de Munk. En die stond af en toe even te ver voor zijn goal. Dat deed hij met opzet. En als er dan een schot kwam... dan kon Frans kon zich prachtig strekken. Achterover duikelend. En dan met de vingertoppen... Tikte hij die bal dan over te laten. Nou, daar heb ik van genoten. Ik denk aan een Dick Nanniga. Dick Nanniga. Die kwam van Oosterpark. Nou, dat was een geweldige spits voor de BV Veendam. Die ging... Kaas, legde de lucht in. Nou, en nu, tegenwoordig, hè, zijn de aanvallers die zijn bang voor een keeper. Maar toen der tijd was elke doelman, die was bang voor Dick Naniga. Van die ging de knal en knal en knal hard in. Henk, ik neem me terug naar de boekjes van Kirk Wilstra. Ik ja, zie het voor, me. Mooi man, uh, mooi man. Maar uh, even iets heel anders. Hoe nu verder met Veen Dam? Gaat, die, gaat die, uh, Gaan ze nu verder spelen bij de amateurs? Wat, wat gaat er gebeuren? Nou, ze, ze zouden in principe zouden ze natuurlijk naar de hoofdklasse kunnen gaan. En dan zeggen ze ja, via de hoofdklasse naar de topklasse. En dan via de topklasse weer naar de betaalde voetbal. En het dat is natuurlijk absoluut onzin. Want er is een amateurvereniging in Veendam. Destijds heeft een splitsing plaatsgevonden... tussen de amateurtak en de betaalde voetbaltak. Veendam 1894 bestaat nog steeds als amateurvereniging. Heel goed. Dus ik zou niet... Nee, daar zou ik niet aan denken dat ze naar de hoofdklasse gaan. Nee, ik denk dat het absoluut gebeurt. Mag ik nog even... Leo Beenhakker? Leo Beenhakker is trainer geweest bij de VV Veendam. Daar is hij begonnen. Ik zeg, dus die... even, ik zeg heel even tegen onze mensen aan de andere kant... we kunnen één plaatje wegdoen. Ga door, Henk. <laughs> Ja, ik moet even terugdenken naar Leo Beenak. Dat was een een piepjonge trainer. En daar had je van die jongens. Jesse Pascal, Jesse Pascal en, en, en, en, en Johan Beuving. En ook een Jan Blijham. Ja. Ik weet niet of je die... Ken je ja, die zeker. naam ja, nog? Jan Blijham was een rossige linkerverdediger. Dat was ook een hele harde jongen. Knalhard. Steven Knal ja. en knalhard. Nou ja, Leo Beenhakker, ik denk dat hij de jaren 24, 25 was. Bart Nijland, tijd Bart Nijland, bestuurslid van het FBO... samen met Jan Masman, die heeft Veendam al twee keer... midden in de jaren 70 gered van de ondergang. Dat wil ik nog even zeggen. En, en, en toen kwam Leo Beenhakker, die kwam, uh, die kwam in Veendam wonen... en toen was net de moeder van Bart Nijland was overleden... en toen kon Leo Beenhakker de meubeltjes van de moeder van Bart Nijland overnemen. Kijk. Zo is het begonnen allemaal met Leo Beenhakker. Maar Leo Beenhakker had eens een keer een geweldige trammeland met Jan Bleham. Ze hadden getraind en Leo riep... Allemaal even de ballen verzamelen. Allemaal even uh, bij elkaar rapen. En even in deze zak. Eh, er staat ook een sloot om het trainerspel. Er lagen ook ballen in de sloot. Jan, haal jij even wat ballen uit de sloot? En dat nooit. Doe ik niet, zei Jan. Doe ik niet. Ik heb ze er ook niet in geschopt. Ik heb ze er ook niet in geschopt. Nou, en toen liep Leo Beenhakker en Jan Bleiham... die liep naar de kleedkamer. En toen zei Leo Beenhakker net iets te hard... wat toch een aso. En toen hoorde Jan Bleiham dat. Nou... Ik kan je vertellen, hè, die Leo Beenhakker heeft toen de tijd moeten rennen voor zijn leven. Door de weilanden heen, oversloten heen. Jan Blijham heeft het niet te pakken gekregen, maar als Jan Blijham toen de tijd Leo Beenhakker te pakken had gekregen, had Leo Beenhakker nooit een cup met de grote oren gewonnen. Zo zie je maar. En je weet inmiddels dat de bepalingen bij de NOS voor freelancers zijn veranderd. Je krijgt gewoon per bijdrage, niet per woord. Hè? Dat weet je, Henk. <laughs> Oké. Okay. dan wordt dit seizoen getraind door Gert Hierkens, Ik ga er even mee verder. De coaches bij de Noordelingen bezig aan zijn tweede seizoen. Henk Kok vroeg hem, we hoorden hem net al, maar ik kan nog even... hoe hard de klap was aangekomen. Ja, hard. Ik denk heel hard. Want het is een uh, groep die gewoon een uh, heel prettig seizoen met elkaar heeft. En uh, ja, op een hele goede manier met elkaar werkt. En ja, dat zie je in één keer een aantal wedstrijden voor. Het grote doel, de play-offs, zie je dat uh, helemaal in elkaar vallen. En dat is gewoon heel triest. Waren er emotionele reacties bij spelers? Ja, absoluut. Er zijn ook spelers natuurlijk... die hadden doorlopende contracten, die hadden opties zijn spelers die vechten nog voor een nieuw contract. Ja, dan nu in één keer zeven wedstrijden voor het eind. Er valt alles in duigen. En het ergste is natuurlijk dat de club niet meer bestaat. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen persoonlijke verhaal. Ja. De wedstrijd tegen Oost was de laatste en tegen Dordrecht wordt niet meer gespeeld. Ja, die kans is heel groot dat het zo gaat, inderdaad. De bewindvoerder heeft nog wel de optie opengehouden tegen Dordrecht te spelen. Maar goed, die wil eerst nog overleggen met de KNVB. En ja, de spelersgroep denkt daar ook over na. Nou. En Dordrecht zal daar ook wat van vinden, denk ik. Ja. De motivatie is volledig zoek natuurlijk. Ja, dat, dat weet je nooit. Uh, spelers hebben natuurlijk wel... Uh, je hebt het wel over wat ze het mooiste vinden. Dat is een wedstrijd spelen. En ja, dat, daar zijn ze voetballen voor. Dus, er zijn ook wel een aantal jongens die vinden het wel hartstikke leuk om nog te spelen. Je speelt je ook weer in de kijker. Het is een wedstrijd met belangstelling. Uh, maar het gaat in feite nergens meer om. En daar speel je uiteindelijk ook voetbal voor. Ja, en ik denk dat Dodrecht kosten moet maken om hier te spelen terwijl het nergens over gaat. Ja. En dat zal een groot probleem zijn. 30 mensen werkloos. Ja, een heel groot aantal. Ook, ook, ook, ook niet alleen selectiespelers, maar ook ander personeel natuurlijk. Technische staf, bureaupersoneel. Ja, absoluut. En uh, je ziet bij, bij die groep ook vaak mensen die hier al veel langer uh, bij Vindam werken. Dus dat klap eigenlijk emotioneel nog veel groter als bij uh, spelers, trainers die hier 1, 2, 3 jaar werken. Ja, dan is nog de klap groot uiteindelijk. Maar eh, omdat je iets van plan bent met elkaar... maar de mensen die zoveel knoch zijn met Vendam, ja, die, die, die krijgen nog uh, een emotionele tik eroverheen. Uh, ja. Je hebt de bewindvoerder uh, gehoord, nu curator... en je hebt ook de interim directeur Piet Scholtens gehoord. Uh, ben jij ook tot de conclusie gekomen dat het gewoon onvermijdelijk is? Ja. Of heb je een andere visie? Nee, ik heb helemaal geen andere visie. Kijk, er zijn hele verstandige mensen die gaan over de cijfers. Ik ga alleen over het sportieve deel. En je weet dat al een aantal jaren al moeilijk heeft gezeten in de opstart aan het eind van een seizoen. Voor het volgende seizoen uh, al een keer eerder gered van een faillissement. Dan ja. weet je dat de draagkracht niet zo heel groot is. Ja, en Ik had gehoopt nu met de projecten hier rond de N33, waar ze uh, toch wel op gezin hebben. En, en de Seaports uh, Del, in Del Cale, en dat, dat je daardoor een, een, een grote binding krijgt binnen deze club. Maar dat is ook allemaal niet tot stand gekomen. Dus ja, kijk, uh, realistisch gezien zullen de mannen die naar de cijfers kijken uiteindelijk ook zeggen: ja, het gaat niet. Maar ja, je hebt altijd de hoop en Vindam is een traditieclub, een mooi stadion, en we hebben ook een goed elftal. En ja, dan vind je dat super jammer dat het uitbetaalde voetbal vertrekt. Kan de eerste divisie verder, met zoals de KVB voorschrijft, en gezien de huidige economische situatie, om de clubs verplicht te stellen dat er 16 contractspelers moeten zijn? Nou, daar wordt al zo lang over gesproken. Ik denk dat het gewoon een redding is. Uh, als je daar uh, naar, naar tien gaat bijvoorbeeld, zodat je ook met een aantal semi-professionals kunt werken met deeltijdcontracten. Dat, dat scheelt ook een gat in een begroting. En dan heb je ook nog spelers van 4, 25 die het nog zien zitten om bij jou te spelen. Ja, ik weet niet of clubs daar naartoe gaan, maar ik denk wel dat het een redmiddel is voor een aantal clubs. Ja, wat ga je doen nu? Ja, ik moet ook weer afwachten. Ik bedoel, mijn contract liep af. Uh, ja, het werd vooruitgeschoven. steeds, dat soort gesprekken. Omdat je ja, niet kunt zeggen hoe het hier verder gaat. De andere clubs hou je toch een beetje de boot af. Omdat je weet van, ja, het kan hier ook maar zo doorgaan. Uh, ja, daar heb je altijd op gehoopt. Want gewoon alleen al het dat je zo'n fijne groep had. Uh, kwalitatief goed, maar ook een fijne groep. Ja, dan had je dat nog wel graag een jaar willen doen. En uh, ja, nu is het afwachten. Ik hoop dat er nog een keer wat op pad komt. Het mooie van een ouderwetse telefoonstel is... als je er wat munten in gaat, dan kan je nog blijven staan. In dit geval Henk, jij bent ook nog <laughs> blijven staan. Ja. Heel even over die wedstrijd van volgende week. Hè, dat, uh, tegen ja, Dordrecht. Gaat ja. die wel of niet door? Dat moeten we maar even afwachten. Maar ja. we, ga, blijven die jongens nog trainen? Of uh, zijn nu uh, de ballen opgeborgen? Nee, ik geloof dat ze donderdag weer bij, bij elkaar komen. En die wedstrijd tegen Dordrecht. Dordrecht wil niet, heb ik begrepen. Want Dordrecht heeft gezegd... nou, de kost ons in elk geval 1500 uh, uh, euro. Alleen naar reiskosten. Ja, en en of, of we nou winnen of verliezen... dat maakt allemaal niet uit. Je kunt er niks verdienen in punten. Nee, dat heeft te maken met de, met de beroepssituatie. Hè? Acht ja, dagen ja, en dan kan ja, er nog eventueel ja, wel iets ja, gebeuren. Ja, misschien dat de KVB zegt, nou ja, die acht dagen zijn uh, maandag nog niet om. Dus speel nog maar uh, door de Ja, rechter. Of, of, of ja. we stellen die wedstrijd op papier uit en die hoeft misschien nooit mee gespeeld te worden. Exact. exact. Ja. Oké, okay, er staat iemand achter je, die wil ook nog even bellen. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Zou ik <laughs> wel. Ja. Mooi. Ja, Veendam heeft dus acht werkdagen werk, de tijd moet ik zeggen, om beroep aan te tekenen... pas als die periode verstreken is en er niets is veranderd... zal de KNVB de stand in de Eerste Divisie aanpassen. De gevolgen van die aanpassing die zijn nu al duidelijk. Als de resultaten van Veendam worden geschrapt... is Sparta-Rotterdam nog steeds de koploper. Maar MVV Maastricht zakt terug naar de vierde plaats... en heeft dan opeens een achterstand van vijf punten op de koploper... terwijl het verschil nu nog twee is. Kortom, René Trost, de trainer van MVV, goedenavond. Goedenavond. Jij bent hartstikke blij met het Hoge Noorden. Ik ga vooropstellen dat ik het, eh, het, wat ik al heel vaak gehoord heb vandaag, eh, ontzettend meelees met de mensen in Vindam. Duidelijk die, wel, uh, allemaal. Die, hebben, uh, ja, Vindam, die, die die mensen die hebben gewoon geen baan meer. En er zijn ook uh, heel veel supporters die gewoon geen club meer hebben. Ja. Dus ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En uh, daar heb ik in eerste instantie gewoon heel erg mee te doen. Ja, dat, ik, ik, ik ken de situatie. Ik heb er twee jaar met mijn eigen club uh, AFC meegemaakt. Opeens ploegen weg. Je, je bent punten kwijt. Uh, dan toch even naar je eigen situatie. Uh, je bent punten kwijt. Ja, goed, dat is een feit. Uh, ja, laten we ervan uitgaan dat, uh, dat ook aan deze situatie niks, niks meer verandert. Uh, dat het, uh, het doel definitief is gevallen voor Vindam. Ja, dat betekent gewoon uh, dat wij straks uh, uh, onze twee wedstrijden die wij tegen Vindam gewonnen hebben, dat die, die niet gedaan worden. Dat we inderdaad uh, ja, onze zes punten die we hadden, dat we die kwijt zijn. Ja, voor ja. de goede orde. Dat, dat gold dus niet voor die andere clubs die bovenin stonden. Nee, goed, uh, dat is het nadeel wat je hebt. <laughs> Kijk, we hebben die twee wedstrijden gewonnen. En uh, ja, goed, nou, nou is het zo. De, de ploegen die wat minder gewonnen hebben of zelfs verloren hebben, die, uh, ja, goed, die hebben daar wel een voordeel van. Voordeel van ja, dat, dat moet gezegd zijn. Vrees jij nou iedere dag uh, als je s ochtends wakker wordt, dat je in de krant moet vernemen dat ook Emmen zou omvallen? Want dan krijg je een dubbele klap, hè, geloof ik. Ja, natuurlijk. Uh, uh, ik bedoel, je, je hoort zoveel verhalen over clubs die het gewoon vreselijk moeilijk hebben. Kijk, en dat is ook meteen het, uh, ja, voor mij de, de, de vraag, hè. Uh, ja, hoe kun je dit nou in de toekomst voorkomen? Want ik denk als het zo verder gaat dat er uh, inderdaad her en der nog wel een club gaat omvallen. Vind dus jij dat de regels te streng zijn, te streng gesteld door de KVB wat betreft de Jubilee League? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal op de hoogte ben van alle regels. Dus uh, ik ga daar misschien iets roepen waar, nou ja, maar, waar. maar in ieder geval, hij zegt bijvoorbeeld 16 contractspelers, uh, hij zegt uh, waarom niet 10 en, en, en een aantal semi-profs? Ja, dat, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Aan, aan de andere kant, uh, uh, ja, ik, ik vraag mij eigenlijk af hoe land als Nederland uh, toch niet in staat is om, om, om twee fatsoenlijke competities uh, ja. op poten te krijgen. Hè? Ik bedoel, uh, er is zo'n groot verschil als, als, je, als je nederland zo ziet hè, hoe het internationaal uh, fantastisch presteert. En ons tweede niveau, uh, ons tweede niveau is gewoon uh, een competitie die, die, die maar niet op gang komt. En, ja, goed, wij lachen soms wel eens met België. Uh, maar daar, daar is een club die, die ooit in de derde of vierde klas is geweest in staat om... Op dit moment in de eerste klasse een je mee te spreken, te spreken. Ja. Ja. Ja, Leuven, spreken. Uh, Leuven, uh, nou ja, hoe ik er nog een paar noemen. Uh, die, die, dat zijn cl clubs die zijn een paar jaar geleden, die waren die gewoon derde klasse. Ja. En die staan nog gewoon in de eerste klasse te spelen. Gezond beleid uh, van NVV is ook bekend dat in het verleden wel eens uh, rommelde en rammelde. Uh, hoe gaat het bij jullie? Uh, de kosten en de baten, dat wordt goed in de gaten gehouden? Nou, het wordt heel goed in de gaten gehouden, dat wel. Uh, maar ook MVV heeft ondanks de geweldige resultaten die we hebben. Uh, moeten ze alle zeilen bijzetten om, uh, om straks uh, op nul uit te komen, laat ik het maar zo zeggen. Dus het is op de een of andere manier ook gewoon verschrikkelijk moeilijk. Hè? Ik denk, ja goed, de tijd die, die, die speelt natuurlijk ook niet mee. Uh, uh, uh, nogmaals, uh, wij presteren denk ik zeker sportief uh, maximaal, mag je wel zeggen. En toch zijn er niet meer supporters, toch zijn er niet meer sponsorinkomsten. Maar goed, wat moet dat dan zijn als een club ergens rond positie 12, 13, 14 ja. speelt? Ja, dan is dat, dan zal dat nog minder zijn. En ja, dan heb je het gewoon heel moeilijk om je begroting rond te krijgen, denk ik. Ja, René je gaat natuurlijk altijd je tactische bespreking in van we gaan voor drie punten. En desnoods ja. als we een puntje pakken in een lastig uitzet, zijn we ook tevreden. Heb jij ooit van je leven op één dag zes punten verloren? Uh, Nee, ja nou, ik weet dat ik bij MBW begon. Uh, toen was er nog niet over gesproken, maar even later kregen we te horen dat we min acht hadden. Min ja. <lacht> <lacht> het lijkt de, te wel, het lijkt de temperatuur wel. wel. <lacht> Oké okay, René, veel succes, dankjewel. Ja, dank je wel. Ja, dank je. Ja, dan is er toch ook nog weer goed nieuws te melden uit de Jubilele League, want FC Emmen is dan voorlopig in ieder geval uit de zorgen, doordat de hoofdsponsor de acute geldproblemen heeft opgelost. Emma had geld nodig nadat een vorige geldschieter een uitzendbureau een schadeclaim had ingediend. Park, but meantime Sound of the river You're stopping You hold everything A band is blowing Dixie Double fall time De Sultans of Swing. Je zal maar gewoon lekker in de kroeg zitten in Ipswich. En zo'n melodietje schrijven, Mark Noffler onvoorstelbaar lekkere muziek. Het Nederlands elftal speelt morgen tegen een van de zwaarste tegenstanders in de pool. Roemenië bezet in de kwalificatiegroep de gedeelde tweede plaats... met een achterstand van vijf punten op koploper Oranje. Louis van Gaal zal met dezelfde namen beginnen die tegen Estland van start gingen. Alleen de geblesseerde Snijder wordt vervangen door Rafael van der Vaart... afgelopen vrijdag ook al invaller. Bert Maaldering vroeg de bondscoach waarom hij voor deze spelers heeft gekozen. Omdat het mij goed bevallen is. Hè? Hebben we hebben drie nog gewonnen. Ja, alleen de uitvoering moet dan beter ja, de uitvoering kan altijd beter. Een trader is nooit uh, tevreden, maar je hebt gelijk. Uh, het zou beter moeten. En tegen de Roemenen moet het ook beter. Want uh, ik verwacht uh, dat zij, uh, zeker aanvallend gezien, meer weerstand kunnen bieden. Praat je daar dan de afgelopen dagen heel veel over met spelers? Ja. Maar net zoveel als voor Estland. Want uh, in onze voorbereiding zit een structuur. Ja, en Daar hou ik uh, mij vast en... Uh, uh, wij uh, willen ook uh, dat iedere speler op tijd weet uh, wanneer ze spelen en wanneer ze niet spelen. Dus uh, de eerste wedstrijd hebben we een langere voorbereidingsperiode. En dan moet ik ook uh, alle individuen uh, uitnodigen die niet spelen. Maar dat hoef ik bij de tweede sessie niet, want dan weten ze het al. Ja, maar voor de wedstrijd tegen Estland wist je nog niet wat er niet zo goed ging tegen Estland. Dat weet je nu wel. Is ja. het zo dat je dan met spelers nog apart praat over van... Uh... Ja. Geef eens voorbeelden. Ja, als ik die voorbeelden geef, dan, uh, dan leg ik mijn tactisch systeem uit. En dat wil ik niet. Maar dat is niet hetzelfde als dat het al was? Jawel, dat is wel hetzelfde. Uh, alleen het moet beter uitgevoerd worden. En, en, en dat is uh, wat ik met mijn spelers bespreek. En dat doe ik ook aan de hand van uh, filmbeelden. De trainingen worden opgenomen en dan... Bijvoorbeeld de 11 tegen 11. En dan nodig, nodig ik spelers uit. En uh, dan gaan wij daarover uh, discussiëren. Zijn dat beelden van de besloten training trouwens? Is dat, want 11 ja, tegen 11? Ja, uur. ondanks ja, ja. dat de NOS er niet is, hebben wij filmbeelden. En uh, dan gaan we dat met de spelers discussiëren daarover. Hoe is de kwaliteit van die beelden? Buitengewoon goed, Bert. <laughs> want het, uh, het zijn zelfs beter als de NOS-beelden, omdat Daar de NOS. Volg de bal. En wij uh, willen dat we het hele veld zien. Dat we de loopacties ook kunnen zien. Dat we ook kunnen zien dat de keeper meedoet... in, in de afstanden met uh, de laatste lijn, enzovoort. Ja, het was een boeiende dag, want uh, het uh, perscircus moest ook reizen. Niet alleen de ploeg. Eerst uh, de training in het stadion van AZ... en vervolgens een paar uur later een persconferentie... van een kwartier van uh, Louis van Gaal. We waren dus lekker onderweg. Bas, uh, goedenavond. Ja, Jack, goedenavond. Um, toch maar heel even praten over de formatie tegen Estland... en tegen Roemenië vanmorgenavond. Uh, het is voor het eerst dat Van Gaal eigenlijk... op uitzondering van de geblesseerde Snijder zegt... never change a winning team? Ja, hij heeft... Uh... Voor een deel is dat gedwongen geweest met blessures en weet ik wat allemaal... maar hij heeft de neiging toch wel gehad om de eerste Interland vooral te zoeken. Vrij veel spelers geprobeerd, eigenlijk op iedere positie wel. En uh, dat hij het nu ineens laat staan, dat, uh, dat kenden we eigenlijk nog niet. Er staat een raamwerk, denk je? Is dit het eerste raamwerk wat er staat... waaraan hij uh, misschien een beetje gaat vertimmeren her en der? Ja. Dat denk ik wel. Al was het maar omdat hij dat ook afgelopen vrijdag bij de persconferentie... of eigenlijk de vrijdag daarvoor al, toen hij de selectie bekend maakte, al wel een beetje aangaf. Uh, toen kwam ook al de vraag van... Goh, ben je nou een beetje op weg met je selectie... en zit dat langzaam een beetje in je hoofd en krijgt dat vorm. En toen uh, beaamde hij dat wel. Ja, dat... Um, ja, je moet dat ook wel een keer doen. Hij heeft natuurlijk nu een tijdje een beetje kunnen snuffelen... En hij heeft er wel eh, langzaam maar zeker wat, wat van gemaakt. Ja, je had het over vorm. Uh, mag ik het even over de andere twee keepers hebben? Ja. <laughs> Vermeer en Stekelenburg. Hij kiest weer voor Vermeer. Verrassend? Ja, dat vind ik eerlijk gezegd wel. Omdat ik toch had verwacht dat hij... Uh, nu zou zeggen, laat dan Stekelenburg ook maar. Want dat is een belangrijke keeper voor me. Je moet ze, ik zou bijna zeggen, ook een beetje te vriend houden allebei. Dat had hij op die manier heel makkelijk kunnen doen. Hij heeft voor Vermeer gekozen, zoals hij het later ook uitlegde... tegen Estland, van nou, die is wat... Uh, sneller, voetbalt wat beter mee... dus met zoveel ruimte in de rug van je verdediging... vonden we dat ook allemaal best logisch. Uh, maar goed, ik kiest weer voor Vermeer. Dat is dan in zijn ogen toch de man in vorm. Uh, en dat, dat vindt hij dan plezieriger. Toch even een paar namen noemen... Hè, van mannen die uh, jarenlang meededen in het zelf, waar we op dit moment niet zo heel veel van horen. Matthijssen, Kuit. Uh, Heitinga. Ja, die zit er helemaal niet bij. Ja, dat kun je een heleboel noemen, ja. Nou goed, is natuurlijk, die heeft de eerste wedstrijd van Van Gaal nog wel gespeeld... Uh, toen koos hij toch weer voor Matthijse Heitinga in het begin. Dat is vrij snel geëvolueerd tot uh, Heitinga-Vlaar. En toen kwam ineens Martens Indi vanaf de zijkant ook in het centrum terecht. En toen kwam de Vrij erbij. En nu staan die twee er ineens. Ja, ik denk dat uh, de, de tijd van Matthijs er voorbij is. Zoals de tijd van Heitinga ook voorbij is. Zoals de tijd van Kuyt ook voorbij is. Er is natuurlijk vrij veel van, laten we zeggen, de oude garde weg. En er zijn er een paar die zich, hebben, die zich hebben kunnen handhaven. Dat is natuurlijk van Persie, dat is Robben. Dat is als hij in vorm is, Snijder. En dat is van de vaart. En dan houdt het eigenlijk al een beetje op. Ja, je zegt Snijder en van de vaart. Dat is natuurlijk al heel lang over gediscussieerd. Zouden niet samen kunnen spelen. Ook Van Gaal ziet de een als vervanger van de ander. Ja, hij heeft dat hij heeft vrij hard en duidelijk gezegd. Dat die twee in zijn uh, visie eigenlijk nooit samen spelen. Hij heeft in het begin, met Nels al natuurlijk, de eerste zeg maar, zes wedstrijden, zeven misschien zelfs. Heeft hij met de punt naar achteren op het middenveld gespeeld. Dat was dan in het begin Klaasie een paar keer. Dat is toen Nigel de Jong, toen hij nog niet gebaseerd was geweest. En hij heeft nu toch weer besloten vanaf Italië om de punt weer naar voren te zetten. Dus echt een nummer tien. Echt met de nummer 10 speelt. Uh, en in zeg maar, het geval van afgelopen vrijdag strootman en de Guzman daarachter. Uh, en als je het zo doet, zegt hij, dan kunnen Snijder en Van der Vaart heel veel waarde hebben. Zet je het middenveld naar anders neer, dan moeten ze veel meer lopen. En dat is niet meer het sterkste punt van die twee. Hij zegt, gek genoeg, zou je dat bijvoorbeeld met Maher doen, kan dat misschien weer wel. Want die heeft dat loopvermogen wel. En op deze manier zorg je er in ieder geval voor... dat Sneijder en Van der Vaart wel het beste tot hun recht komen. Want hoeven ze verdedigend wat minder na te denken. En ja, dan kunnen ze natuurlijk wel beslissend zijn de andere kant op. Even over, voor de, over de mannen voorin. Uh, hij kiest op dit moment voor Lens van Persing en Robben. De laatste twee lijken onomstreden als ze in topvorm zijn. Lens en Schaken moeten er misschien nog met elkaar uitvechten. Uh, Klaas-Jan Huntelaar, als die weer fit is... kan die daar nog wat aan veranderen, denk je? Ja, zeker. Vergeet overigens aan de rechterkant niet Luciano Narsing. Hè, want die stond daar eigenlijk in ja, het begin. Ja, geblesseerd. Totdat hij geblesseerd raakte. Uh, nee, ja, goed, kijk. Iedereen kan overal wat aan veranderen. Want op het moment dat Huntelaar nu uh, drie goals per wedstrijd gaat maken in, in uh, Gelsenkirchen. Dan... is Van Persie niet onomstreden? Zorg dat ik je onderbreek? Ja, nee. Goed, hij heeft een keuze gemaakt. En het gekke is dat Van Gaal in de eerste wedstrijd België uit, die oefenpot... dat hij toen Huntelaar de kans gaf... omdat hij zei van Van Persie heeft het in Oranje eigenlijk nooit echt waargemaakt. En de wedstrijd later was dat plotseling toch weer anders. Kijk, Van Persie doet het nu zo goed in Engeland. En is echt een, een ongelooflijke persoonlijkheid. Die gewoon ja, min of meer onomstreden is om die reden. Maar ja, zoals ik zei. Als je concurrent er ineens 40 per week maakt. dan houdt het op. Dan komt hij er echt in. Ajax ging eraf tegen Stijl Boekarest. Morgen, naar nou alle waarschijnlijkheid, een ploeg van Roemenië. met acht spelers van Stijl Boekarest. Moeten we ons ongerust maken? Nee, dat niet. Maar dat Stijl Boekarest was echt niet zo'n slecht elftal. Die hebben uh, toen al laten zien dat ze goed konden voetballen. Terwijl ze eigenlijk toen nog midden in de winterstop zaten. Uh, daar zit echt wel veel voetbal, voetballend vermogen in. Uh, ik denk dat normaal gesproken het Nederlands elftal. daar wel, dat hebben we ook wel in de uitwedstrijd gezien. wel, nou ik zou niet zeggen lachend langsloopt, maar wel langsloopt. Omdat we meer kwaliteit hebben. Maar je moet dat ook niet zomaar onderschatten. Want dat zijn wel, uh, de, het zijn wel ploegen die van nature wel kunnen voetballen. Er zit vrij veel technisch. Vermogen in. Je hebt ongetwijfeld al naar de spelkalender gekeken van deze groep. Uh, wanneer denk jij dat uh, jouw Portugese les enige zin heeft en dat we ons definitief gaan plaatsen voor Brazilië? Nou, het nieuws voor je: mijn Portugese les <laughs> zal nooit. Zin hebben. Nee, maar uh, nou, ja. Uh, kijk, in september dan staan de eerste twee kwalificatiewedstrijden na deze op het programma. Dan wordt het Estland uit en Andorra uit. Ja, dan moet je normaal gesproken wel officieel zeker zijn. Maar als Nederlands al, Eftel eh, morgenavond wint. en het zou ook nog zo zijn. dat Turkije thuis van Hongarije wint. wat natuurlijk ook gewoon maar kan. ja, dan is het eigenlijk al wel klaar. Niet officieel, maar wel voor je gevoel. Klinkt me als muziek in de orde, dank je wel. Ja, zo is dat. Het mooie is, het is Chicago Soul. Het was van uh, Re Rescue Me van Fontella van Bas. Chicago Soul, een aantal muzikanten in een studio... en dan ontstaat dit nummer en je denkt, mmm, wat leuk. Maar het bleek dat ze gewoon de tekst kwijt was. En dat hebben ze uiteindelijk maar zo gehouden. Want de tape liep door en uh, ze vonden zoiets van, dat houden we. We gaan door met voetbal. Terwijl in Nederland de Oranje Koorts langzaam aanwakkert... hebben onze zuiderburen ook alle reden om enthousiast te zijn... over hun nationale ploeg. De Rode Duivels gaan met 13 punten uit vijf wedstrijden... aan de leiding in hun groep. Vrijdag werd er gewonnen van Macedonië... en die ploeg is morgen in Brussel opnieuw de tegenstander. Edwin Cornelissen peilde... De stemming bij de Belgen. Ondanks de kou en de centimeter sneeuw zijn er toch wel tientallen supporters van de rode duivels... naar het trainingsveld gekomen, het complex van Anderlecht. Op het moment dat de selectie naar buiten komt... geen gejuich, geen applaus, geen gezang. In totale stilte gaan de handen met de mobieltjes omhoog. Allemaal om de foto's te maken natuurlijk van de rode duivels. Want, meneer, wij van Oranje... Hebben natuurlijk Die succescoaches zijn al bijna gekwalificeerd voor Brazilië. hebben een prachtige reeks van ongeslagen wedstrijden. Maar hoe is het met de Belgen? Uh, heel goed. Hè. We staan eerst eens, dus. <laughs> En we zullen wel naar Brazilië gaan. Hè. Ze, ze trainen allemaal zeer goed. En ze werken goed samen, dus uh, ze komen er wel. Het is wel eens rumoeriger geweest hè, rondom de Belgische ploeg. De Rode Duivels, dat het wat minder ging. Wat is het verschil? Waarom gaat het nu wel? Omdat wij we een gouden lichting hebben nu. Ja. Het zijn allemaal prachtspelers, dus nu moet het. Hè. Andere bandscoach. Ze hebben meer progressie gemaakt, alle spelers. Ze spelen momenteel zeer goed in, in buitenland en dat maakt het wel veel beter. Die bondscoach er even bij pakken, Mark Wilmots. Hoe bepalend is hij? Is hij iemand die de sfeer heel duidelijk neerzet? Hij stelt zijn eisen, zijn bepaalde punten en dat is wel heel belangrijk ik, bij, bij zo'n jonge ploeg. Hadden ze nodig? Dat denk ik wel. Geen losse bondscoach. Er is vertrouwen bij de supporters van de Rode Duivels. Dan eens even informeren bij de collega's van de Vlaamse Radio. Want hoe groot is de euforiestemming in België? Zorgwekkend zal ik zeggen. Oh? Ja, want uh, de Belgische ploeg staat nog nergens. En er is een soort uh, hype, euforie rond de nationale ploeg gecreëerd. Bij het volk zal ik maar zeggen. Uh, die... Ja. Ja, heel aangenaam is. Maar tegelijkertijd, zoals ik zei, een beetje zorgwekkend is... omdat er ongelooflijk veel verwacht wordt. Dat zie je vooral aan de mediabelangstelling bijvoorbeeld. Ik herinner mij nog, dat is niet zo gek lang geleden... een jaar of twee, drie, vier, dat we hier quasi alleen waren. Nauwelijks cameraploegen. Belangstelling komt vanuit het buitenland ook. En wat de mensen betreft, iedereen praat erover. Uh, België speelt voor volle stadions. Uh, ik heb ook nog geweten dat in het Koning stadion 10.000 mensen zaten, of 15. Nu uh, zitten er uh, morgen, denk ik, 7.48. En uh, ik laat me vertellen dat twee Misschien zelfs drie keer kunnen uitverkocht worden. Dus er is een rush op tickets. Het is ook alweer zo lang geleden natuurlijk dat ze nog eens ergens geraakt zijn. Die en dan moet de ploeg natuurlijk ook mee omgaan met die euforiestemming. Bondscoach Mark Wilmots voorop. Bij ons is het simpel. We kijken wedstrijd na wedstrijd. Oké, okay, we kunnen niks aan doen dat iedereen blij is. We zijn eerst blij, maar we zijn tot nu toe nergens. Dat zijn de zesde wedstrijd. Er zijn ook vier moeilijke wedstrijden daarna. Ik heb ook gezegd, wij doen alles voor om geen spijt te krijgen... Maar onze doel is elke wedstrijd te winnen. Elke wedstrijd te winnen tot de tiende. Toby al de wereld. Ja, in Nederland zijn we natuurlijk allemaal uh, hosanna aan het vieren vanwege oranje. Maar hier is de stemming ook best oké. Okay, ja, een tijdje geleden denk ik dat, uh, dat het zo is geweest. We zijn een campagne goed begonnen met uh, 13 op 15. Dus uh, dat is echt al uh, tientallen jaren geleden denk ik dat het zo gebeurd is. Dus dan zijn we alleen maar, uh, alleen maar tevreden. En dan vragen de mensen zich natuurlijk af, wat is dan het geheim van dit Belgische team? Het geheim is misschien een kwaliteit samen met een echte groep. Dat is het belangrijkste. Ik denk, de laatste jaren had er veel kwaliteit, maar niet echt een groep. En uh, dat, is er nu wel, uh, dat is er nu wel. Hoe hebben ze dat gecreëerd, die groep Goh, gecreëerd? Ik denk dat het gewoon, uh, belangrijk is om het team op nummer 1 te zetten. En individuele uh, verlangen, zal ik zeggen, die, uh, die moeten opzij worden geschoven. En dat besef dat moest wel even vallen bij de spelers? Ja, ik denk, eh, misschien moet je het wel een keer vallen. Ja. Ik denk, eh, maar we hebben ook wel spelers die slim genoeg zijn, die nu in een topcompetitie spelen. En daar kom je ook niet vanzelf natuurlijk. Precies, want dat is ook een aspect. De spelers hebben belangrijke stappen gemaakt in hun carrière. Dat vertaalt zich in, ook in de nationale ploeg. Als je spelers hebt die in de Premier League spelen, in, in de beste teams, ja, dan, dan kan je alleen maar ja, goede spelers hebben. Alleen dan moet je er wel een team van maken. En, en daar zijn we, doen we nu elke dag zeker ons best voor om, om het te laten zien. Tijdens de training wordt er alvast vast vooruitgeblikt op de wedstrijd die komt tegen Macedonië. Zeker. we gaan er voor drie punten. Een paar dagen geleden werd er in Skopje al met 2-0 gewonnen van die ploeg, maar het moet dus nu opnieuw gaan gebeuren. In de wetenschap dat Vincent Compagnie weer terug is, de rots in de branding van de Belgische defensie. Twee maanden stond hij buitenspel door een kuitblessure en nu is hij weer 100% fit. Heel goed, heel goed ja. Um, ik heb hard gewerkt en uh, uh, ik ben voornamelijk blij dat ik hier vandaag terug met de groep ben. En het enige wat er bij compagnie natuurlijk ontbreekt, is wedstrijdritme. Vanaf het moment dat ik mijn schoenen kan aandoen en, en op een voetbalveld kan lopen, dan heb ik um, genoeg zelfvertrouwen om te weten dat ik prestaties kan neerleggen. En, um, ik verwacht ook niks anders van mezelf. Als het uh, morgen zo precies wordt dat ik mag spelen, dan, uh, dan, uh, dan, dan verandert dat niets. Als, als bijvoorbeeld bij een heel normale wedstrijd. Vol vertrouwen werkt Compa niet toe naar de wedstrijd tegen Macedonië. Ja, en winnen, dat is toch eigenlijk wel een must, want Kroatië zit de Belgen op de hielen. En eerst te worden in de pool en het niet hoeven te spelen van play wedstrijden is toch wel heel belangrijk. En dan, dan wellicht dat WK in Brazilië. De hunkering in België is groot. Ik denk dat dat uh, zeer, zeer eufemistisch is uh, uitgedrukt. Als je ziet dat dit elftal uh, met deze kwaliteit... Uh, gewoon uh, vorig jaar al had moeten bij zijn in Polen en Oekraïne. Dat was al een gigantische afknapper. Dus ja, als je weet dat het van 2002 geleden is... en dat België daarvoor eigenlijk zes keer op een rij naar een wereldbeker is gegaan... dan kan je je wel voorstellen dat uh, de goesting om te gaan de hunkering enorm is. En wij volgen het natuurlijk wat de Belgen doen. Zo goed als het met Nederland en België gaat op weg naar Brazilië... zo matig presteert Spanje... in de wk kwalificatiereeks De wereld- en Europees kampioen staat geweldig onder druk... en dreigt de groepszegen zelfs mis te lopen. Goedenavond, Edwin Winkels. Goedenavond, Jack. Goedenavond. Uh, morgen die kraker in Parijs. Frankrijk-Spanje. En er zal gewonnen moeten worden. Ja, voor Spanje zeker. Uh, ze staan twee punten achter. En uh, wat, zoals coach uh, Del Bosco vandaag zei... van na morgen, of staan we vijf punten achter... of nog steeds twee... Of eentje voor. En ik hoop dat het het laatste is. Want net, net zoals in elke groep gaat het om de eerste plaats vooral. Uh, dan dan uh, heb je geen last van die play-offs. Ja, dat de wereldkampioen van Zuid-Afrika de play-offs zou moeten spelen. Dan maakt het allemaal toch veel, veel riskanter. Dus Spanje wil, en dat zal het ook proberen, die zal ook aanvallen... wil winnen in Frankrijk om in ieder geval uh, voorlopig die eerste plaats uh, veilig te stellen. Maar het hangt erom. En het middenveld zal weer intact komen morgen? Ja, dat is waarschijnlijk de grootste handicap geweest uh, in, in de laatste wedstrijden ook. Uh, nu zijn zowel Xavi Hernandez van Barcelona als Xavi Alonso van Real Madrid, die zijn fit. Uh, zullen samen op middenveld spelen met Busquets. En, en, en dan staat Spanje eigenlijk weer helemaal in zijn vertrouwde opstelling. En ze vertrouwen er ook wel op hoor. De, de, de heenwedstrijd, de eerste wedstrijd tegen Frankrijk, al eindigde die in 1-1. Was Spanje de eerste 50, 60 minuten absoluut superieur? Toen is Frankrijk in de tweede helft teruggekomen. En uiteindelijk hebben ze, hebben ze meteen een, een uh, gelijk gespeeld. Uh, maar ze vertrouwen erop dat ze toch beter zijn dan Frankrijk. Zoals het waren op, op de laatste EK in Polen en Oekraïne. Wat wel opvallend is dat dat. Pas de aller, allereerste overwinning van Spanje was op Frankrijk in een officiële wedstrijd. Dus eh, Frankrijk is eigenlijk altijd een, een angstgegner voor, voor Spanje geweest. En, en dat hebben ze pas eh, sinds twee jaar een beetje, of een, sinds één jaar een beetje kunnen omkeren. Sommigen hebben het over eh, de terugval van Barcelona bij vlagen. De terugval van het Spaanse elftal. Hoe wordt het in Spanje gezien? Nou ja, dat wordt hetzelfde gezegd als van Barcelona. Van, zie maar wat er gebeurd is tegen AC Milan. Een ook kan niet voortdurend uh, op zijn toppen Spelers uh, raken geblesseerd. Niet iedereen is altijd even fit. Het is natuurlijk waanzinnig moeilijk om na het winnen van en een EK en een WK... en daarna weer een EK altijd datzelfde niveau te handhaven... met bijna dezelfde spelers de laatste vier jaar. Uh, aan de andere kant hebben ze gewoon de kwaliteit die ze altijd hebben gehad. En ze zeggen vooral dat ze nog altijd de honger hebben om, uh, om, om meer prijzen te winnen. Ze hebben niet de grote druk meer van vroeger, dat ze nooit wat hadden gewonnen. Uh, maar, maar ze hebben wel nu de druk natuurlijk om naar het WK te gaan. En, en, maar de vraag is of Spanje, een ploeg als Spanje, te, tegen de Fransen die druk morgen in, in Parijs zal voelen... Ja, anderzijds denk ik dat Frankrijk wel eens een outsider kan zijn... voor de wereldtitel volgend jaar. Dat is een geweldige generatie. Het wordt een enorme clash morgen in Parijs. Ja, het is vooral heel rustig geworden in Frankrijk natuurlijk. De laatste jaren getekend... volgens mij eigenlijk het afscheid van, van Frankrijk... van het wereldvoetbal was die beroemde kopstoot van Zidane... Uh, in de WK Finale. Daarna is het bergafwaarts gegaan, alleen maar rebellie. En, en sinds Didier de Champ uh, en bondscoaches uh, voelen alle spelers zich weer geaccepteerd, is het rustig geworden, redelijk rustig. We moeten morgen afwachten hoe Benzema wordt uh, ontvangen. Die werd vorige week enorm uitgefluit in, uitgefloten in eigen stadion. Hij weigert zich een volkslied mee te zingen. Hij heeft al 15 uur lang niet gescoord voor het Franse elftal. En Deschamps vertrouwt nog altijd op, op Benzema. En wil hem morgen ook opstellen. Dat is de enige onrust die er heerst. Maar Frankrijk is, is een ploeg een opbouw. En, en die het steeds beter doet. En morgen zou kunnen bewijzen tegen Spanje uh, dat, dat, dat het op de goede weg is. Hoe kijk jij nou zo'n avond naar Nederland of naar Spanje? Of zit je met twee tv's of word je helemaal gek van jezelf? Nou, je probeert altijd allebei een, een, een beetje te kijken. Ik weet niet eens of ze op precies dezelfde tijd spelen. Want dan kan je nog het begin van de een zien en het Pfff. einde van de andere. En dan, uh, dan, maar ja, aan de ene kant, kijk, Oranje is bijna niet Spaniën, spannend meer. Nee. Uh, die zijn al bijna door. En Spanje-Frankrijk is natuurlijk een wereldduel... Waar je, waar je heel mooi voetbal van beide ploegen kunt zien. Ik wens je veel plezier. Dank je wel, Edwin. In the heart of America Buffalo Soldier, een verwijzing naar de zwarte Amerikaanse lege eenheden... die bekend stonden als de Buffalo Soldiers. En die vochten in de Indianenoorlogen na 1866. Weet u dat ook weer. Jong Ranje heeft in Waalwijk de oefening te tegen Jong Noorwegen... met 4-1 gewonnen. Erg eenvoudig kwam de zege niet tot stand... want het verschil werd pas in het laatste kwartier gemaakt. Opmerkelijk, want de Noorden speelden al na 10 minuten met een man minder. Toch kwamen de Scandinaviërs in de tweede helft op voorsprong... Doelman Jeroen Zoet voorkwam daarna erger door een strafschop te stoppen. En via treffers van Duarte, Hoese en twee keer Georgino Wijnaldum werd alsnog gewonnen. Rob Fleur sprak met bondscoach Cor Pot en stelde dat hij zich wel behoorlijk geërgerd moet hebben. Nou, uh, daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind het... Uh, uh, het is altijd heel makkelijk te zeggen. En dan kom je nog met 0-1 achter. Je kan er met 0-2 achter komen. zoet redt ons. Maar uh, ik was al helemaal niet blij met die rode kaart van uh, Noorwegen. Dat geeft andere verhoudingen. Uh, het is een heel georganiseerd team. Wat heel moeilijk te bestrijden is. Ik, ik vind wel, ondanks dat we niet altijd goed gespeeld hebben. Maar het veld was ook niet erg makkelijk. Het is een hobbelig veld. Het het uh, de Het was een beetje uh, stroef. Uh, we zijn blijven voetballen. Uh, de hele wedstrijd door. Ik vond dat we, we hadden al vier, vijf, zes grote kansen, uh, hadden wel gecreëerd, die we moeten maken in feite. En dan is er niks aan dan, want dan praat je niet zo van, uh, ik heb moeten ergeren. Ik heb me helemaal niet gelopen ergeren. Ik, ik, eigenlijk heb ik een bij een heel goed een Nederlandse jongeren gezien. Uh, en dat is dan tot uitering gekomen. En dan ga ik maar even de termen van vergaal gebruiken. We hebben ze kapot gespeeld. En uh, de laatste twintig minuten waren ze op. Dan de ze scoorde. Ja. Wijnaldum vanaf de nummer 10-positie. Ja. Twee keer. Ja, wat betekent dit nou voor je als, als je keuzes moet maken? Nou, als ik, kijk, we gaan eerst eens kijken wat we dadelijk allemaal overhouden. Aan de hand daarvan gaan we verder kijken. Maar in principe, ik heb met Wijnaldum gesproken. Van ik vond dat hij uitstekend deed. Uh, we hebben gezegd, je bent voor mij voor de rechter. Rechte spits. werd precies in een vrije rol. Dat heb ik hem helemaal uitgelegd, uh, wat ik daaronder sta. En uh, nou, uh, dat moet zeggen, daar was hij uh, ook niet ontevreden over. En natuurlijk, uh, hij wil graag daar spelen. En hij doet het nu ook goed. Hè? Maar ik heb nog andere spelers die uh, in Nederland spelen. En die, die spelen daar ook. Dus je moet keuzes maken. En ik wil gewoon het sterkste team opstellen. En als van mij nou aan de rechterkant in die rol uh, voor het team beter is, dan is dat gewoon voor mij duidelijk. Zijn er nog mensen die die je niet hebt gezien of niet hebt kunnen testen. Nee, ik heb eigenlijk iedereen wel kunnen testen ja. Ja, Ik zal een naam nou noemen Locadia. Daar was je zelf ja, dat nog al, ja, nou, dat vind was ik je zelf al geporteerd van. Wat ik heel erg... Ja, die gaan we volgen. En we volgen Hoes ook. Hoes heeft het ook uitstekend gedaan vandaag. Maakt ook een goede goal. Uh, is aanspeelbaar. Is beweegelijk, bewegelijk. Uh, kan in de combinatie spelen. En dat geldt ook voor Locadia. Dus daar gaan we gaan wel kijken. Zijn er ook mensen die het je extra moeilijk hebben gemaakt nu? Qua keuze. Ik vond uh, Duarte erg goed spelen. Ja, daarom. Om, om ja. die namen te noemen. Ja, nou, ja goed, dat, is, dat is duidelijk. Die team aan de weg. En dat is alleen maar positief. Maar zeven middenvelders gaan er niet mee. Dat gaan, nee, natuurlijk niet. Maar ja, je weet, het is nog geen einde van het seizoen, hè? er kan nog zoveel gebeuren. Ja. ja, en wanneer is de grote vergadering? Begin april? Nou, we gaan we even... Wanneer de keuze worden bepaald? Een, een ruwe lijst maken en vanuit die ruwe lijst ga je hem uh, wat opschonen en dan ga je hem nog een keer opschonen. En dan kom je uiteindelijk tot, uh, tot uh, de 23 spelers. Maar ik bedoel daarmee te zeggen dat we natuurlijk nog wel een, een competitie hebben die heel spannend is. Een competitie hebben uh, waarin nog heel veel kan gebeuren. En dan praat ik over vormverlies, over blessures, uh, andere zaken. Dus laten we dat nou eerst met rustig afwachten. Vriendschappelijk voetbal vanavond in Londen. Rusland en Brazilië houden op 1-1 en dan golven. Na 125 weken keert golfer Tiger Woods terug op de eerste plaats van de wereldranglijst. 37-jarige Amerikaan voldeed aan de torenhoge verwachtingen... door op P-Hill in Orlando, Florida... voor de achtste keer de Arnold Palmer-invitational op zijn naam te schrijven. En AZ heeft beroep, uh, beroep aangetekend tegen het vonnis van de tuchtcommissie van de KNVB... om trainer Gert-Jan van Beek voor één duel voorwaardelijk te schorsen. De Alkmaarse club beschouwde de hele kwestie als een principezaak en de oefenmeester van AZ kreeg eerder deze maand de Straf opgelegd voor zijn scherpe uitlatingen richting de aanklager en de terugcommissie betaalt voetbal. Zometeen kunt u luisteren naar het oog op morgen met Eva Jinek. Wij zijn er morgen weer, iets vroeger dan u van ons gewend bent. We zijn er namelijk al om vijf voor half negen met het rechtstreekse verslag van Nederland-Roemenië vanuit de Amsterdam Arena. Uiteraard ook weer op Radio 1. Nederland kan morgen een geweldige stap zetten op weg naar Brazilië. En Bas is ervan overtuigd, ik ben ervan overtuigd, ik hoop u ook.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 Welk Office 365 abonnement past bij uw organisatie? Microsoft Partner CentralPoint.nl geeft uw advies. Kijk op centralpoint.nl/slash Office 365. Dit is Radio 1.